Nieuws van 1 uur. Jeroen van Kam met het Seine Journal. Volgens Franse media heeft de man die gisteren met een kalaschnikof een aanslag wilde plegen in de Thalys, gezegd dat hij van plan was om een treinoverval te plegen en de passagiers te gijzelen. Hij wilde losgeld vragen in ruil voor een vrijlating. Maar de Franse justitie beschouwt hem wel degelijk als een terreurverdachte. Hij is vanochtend overgebracht naar een gevangenis in de regio Parijs, waar hij wordt verhoord. De Spaanse krant El Pais meldde vandaag dat de man Ayoub El Kazani heet, 26 jaar is en uit Marokko komt. Volgens de krant is hij vorig jaar, in Syrië geweest en was hij al eerder in beeld bij veiligheidsdiensten... vanwege zijn banden met de radicale islam. Een man is gisteravond overleden nadat hij tijdens zeil in Amsterdam... in het water was gevallen. Hoe hij daar terecht was gekomen... is nog niet bekend. Politie doet daar onderzoek naar. De 23-jarige man op Monikedam belandde rond kwart over tien... in het water bij de Sumatra-kade vlak nadat het vuurwerk was begonnen. De brandweer slaagde erin hem eruit te halen... maar hij overleed later in het ziekenhuis.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 In het niemandsland tussen Griekenland en Macedonië zitten nog altijd duizenden vluchtelingen vast. Afgelopen dagen steeg het aantal vluchtelingen met zo'n 2000 per dag. Ook vandaag is de grens weer gesloten, maar mogelijk wordt er net als gisteren een groep doorgelaten. Gisteren zette de Macedonische oproerpolitie traangas in tegen vluchtelingen die het land in probeerden te komen.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 Na een ongeluk op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad, bij Almere Poort, 2 kilometer. Er zijn twee reisstroken dicht. En richting Muiden op de A6, bij Almere Stad West, 3 kilometer. Dan nog de N57. Rotterdam richting Brouwersdam, voor Rokanje, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Arne Muiden.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 En verpest wil ik niet meedoen met de rest Het auto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 Op de lokale omroep zie je hem zandvoort.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 dat doe ik voor jou. Toch droom ik wel eens dat ik sta als een groot chansongier. Op het aanplakbiljet staat mijn naam, dik en vet, net chevalier. Het publiek dat is wild, mijn gaasje niet mild voor mijn draai. Lada. En dat doe ik voor jou.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 Jouw Dauder nu met Zwiebertje. Daar komt Zwiebertje. van lekker eten, dus ga ik vaak me zaan. Kom ik er op visite? Nou, daar staat het klaar, klaar. dat klaar.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 Brand voorbij komen met Adelle en ook nog Joop Doder met Swiebertje. De volgende artiest is Robert De Nijs. Beter bekend als Rob De Nijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. Hij is een Nederlandse zanger en acteur. En hij werd geboren zoon van een rijschoolhouder. En toen hij 6 was, ging hij van zijn, vanwege zijn astmatische bronchitis naar een open luchtschool in het Oosterpark.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 Met Anna Polona. Waarom well, helaas niet hoger als nummer 35 in de Nederlandse top 40. Maar had er wel vier wijken ingestaan en dat was in uh, december 1966. U hoort hem nu Rob de Nijs met Anna Polona. Anna Polona. Het was in Anna Polona.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 Het dacht ik maar. Om precies alles huis moet je staan Eerst wat eten, dan een je misschien Wat we daarna doen, zullen we dan wel weer zien Zeg, voel jij er iets voor? Ja, ik voel er iets voor Van de avond met jou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 dat was 1972 met Als het om de liefde gaat. En wie naar dat jaar was de inzending van Luxemburg? Dat was Vicky Leandros met de Apertois. En in 1975 verbraken Holter de samenwerking en vormde Rosie Pereira een nieuw duo: Rosie en Andres. En Sandra Remer ging verder als solo-zongres en tv-presentatorie.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 Toch, wel een beetje, het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit, er raak ik billy. Sinds je naar dat Amerika ging, want je zei dat ik Is. b e Dit is toch 국민 uh,